Het NOS Nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-generaal Sheehan betreurt het dat hij zijn Nederlandse collega van den Bremen betrokken heeft in de discussie over de val van Srebrenica. Bijna twee weken geleden zei Xi'an dat de val mede was veroorzaakt doordat er homo's in het Nederlandse leger zitten. Nederlandse legerleiders onder wie van den Bremen zouden het met hem eens zijn. Maar die bewering trekt Xi'an nu in. De PvdA in Amsterdam praat niet meer met D66 over de vorming van een nieuw college. De PvdA gaat nu verder met de VVD en GroenLinks. Eerder wilden de sociaaldemocraten samen met D66 de as van een nieuw college in Amsterdam zijn. Maar het ging mis toen PvdA-leider Ascher werd benoemd tot waarnemend burgemeester. Een poging om de partijen weer tot elkaar te brengen strandde gisteravond. Het gemeentebestuur van Moskou heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. Dit vanwege de bomaanslagen gisteren in de Moskouse metro. Die zijn in de hele wereld scherp veroordeeld. De Amerikaanse president Obama sprak van laffe terreuraanvallen die minachting tonen voor het menselijk leven. Bij de aanslagen kwamen 38 mensen om. Vermoedelijk zitten er opstandelingen uit de Caucasus achter. De politie zegt nog weinig over het geweldsincident gisteren in Fijnaard in Noord-Brabant. Daar werden in een woning in een woonwagenkamp een dode vrouw en een zwaargewonde man gevonden. Het is een echtpaar van middelbare leeftijd dat familie is van zanger Frans Bauer. De familie Bauer liet weten erg aangeslagen te zijn. De VVD haalt Europarlementslid Janine Hennis Plasgaard naar Den Haag. Ze staat vierde op de voorlopige VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit informatie die de NOS heeft gekregen. Hennis Plasgaard zit sinds 2004 in het Europees Parlement. Ze is daar onder meer lid van de Commissie vervoer en toerisme. In Duitsland hebben twee honden een bloedbad veroorzaakt door een schaapskudde een spoorbaan op te jagen. Bijna 70 dieren kwamen om toen een trein erop inreed. De schade wordt op de eigenaar van de honden verhaald. Het weer, overwegend droog, vanmiddag neemt de kans op buien toe. 12 tot 16 graden. Dit was het NOS.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 Jos Johnson was dat uh, waar we mee beginnen met deze zondag in Kindermeland, die een beetje in de teken staat van de Runners World uh, Circuit Run. Als ik alweer voor, uh, hier vanuit mijn positie ga bekijken, dan komt er een, uh, een stoet mensen van het wagenmakerspad naar beneden. Dat wil je niet weten. Dus het uh, zal nog wel heel erg spectaculair uh, zijn. Wat ook heel spectaculair was, was de start bij de Grand Prix van Australië. Waar een aantal brokstukken weer uh, van de baan af uh, geraapt mogen worden. Wedstrijd die trouwens gewonnen werd vannacht door Jensen Button. Maar goed, uh, als je naar de herhaling zit te kijken dan hoef je dat dus niet meer te zien. Zo, goeiemorgen. Dat, dat, dat hakt er wel flink op in. Uh, ik moet eerst even gewoon een plichtmatig uh, iets uh, doen, geloof ik. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemendaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ik kan wel het tweede plaatje gaan instarten, maar dat gaat nu natuurlijk niet werken. Straks gaan we luisteren naar het voetbalverslag van Tjerk de Blauw bij de BVC Bloemendaal. Want die spelen vandaag een thuiswedstrijd. En verder zal het natuurlijk allemaal in het teken staan van wat hier zich afspeelt op het Gasthuisplein. Er worden een aantal dingen gedaan. En natuurlijk hebben we ook twee verslaggevers in het veld... Dat zijn de collega's René Ruurda en uh, Roderick de Veen van AB Radio. We doen het tenslotte met z'n tweeën vandaag. Zowel op ZFM Zandvoort als op AB Radio 105.8 en 106.9. Noemt de hele reuter met teut maar op jongens. Het uh, kan niet op. Uh, of het uh, ook helemaal erg uh, gezellig uh, gaat worden. Nou dat uh, gaan we gewoon uh, nu bekijken met dit uh, mooie nummer van de Shapeshifters. En Lola's theme uit 2004. ...weer oppassen dat je, als je Tjerk zegt dat er niet twee op gaan staan. Want uh, er hangt er op dit moment één aan de telefoon en dat is uh, Tjerk uh, de Blauw. Want uh, die kijkt naar de wedstrijd uh, BVC Bloemendaal tegen vanmiddag. Tjerk, zeg het eens. Allianz. Allianz, oké. Okay. Nou, vertel, wat uh, kan je over deze wedstrijd vertellen? Goedemiddag natuurlijk hier vanaf de Bergweg waar uh, die wedstrijd inderdaad gespeeld wordt. Tussen Bloemendaal en Allianz. Ja, Bloemendaal heeft het goed te maken natuurlijk. Na dat ontzettende verlies van vorige week... Wat dus absoluut niet uh, ingecalculeerd was tegen de onderste. En Allianz uh, die moeten uh, winnen om dus niet in de problemen te komen in verband met de degradatiestrijd. Dus het is het een belangrijke wedstrijd voor beide teams. Roemendaal wat graag dus nog mee wil doen ook uh, ja, met, met die uh, met, uh, voor, voor de prijzen, dus met de nacompetitie enzovoort. En dat betekent dat ze volop aan de bak zullen moeten. Want Allianz zal het niet uh, cadeau geven hier uh, vanmiddag natuurlijk op, uh, op, uh, op de Bergweg. En dat betekent dat uh, Roemendaal wel uh, ja, uh, gewijzigd is ten opzichte van uh, vorige week. Dat betekent dat Kik is teruggekomen, is na een blessure van uh, van ruim uh, drie weken. Hij had tegen de Westerwezere SVI kreeg hij een geweldige schop op zijn scheenbeen. En de kon niet niet meer mee voetballen. En dat betekent dat uh, Kik dus uiteindelijk weer terug is. En dat dus uh, Wilco uh, Klooster dus naar de rechtsbekke positie verhuisd is. Omdat dus uh, Sebastian Thomas en uh, Tim Weren nog steeds geplasseerd zijn. Komt die voorzet van Bloemdaal voor. Oh, een kopbal, hij gaat er! Oeh jongens, dat was een goede kans. Hè? Dat was een goede kopbal ook daar. Aan, aan uh, voor het doel. En die was van uh, Joost Hofker. Dat was Sander Deum die... Uh, die die hoekschop nam aan de rechterkant. En dat draaide goed in. Want Bloemedaal heeft het uh, voordeel van de wind mee in de eerste helft. En, en uh, dat was gevaarlijk. En dus stond er een mandje van Allianz van Alliance, die dus uh, ja zwat die bal kon, kon beroeren. Maar dat was niet nodig. Want die bal die ging net naast. Even mijn verhaal afmaken. Dus het betekent dat Wilde Ooster op de rechtswekke positie gekomen is. Omdat Sebastian Thomas en Tim Beren nog steeds uh, geblesseerd zijn. En uh, dat betekent dat uh, Thijs Hofker nu op zijn vertrouwde positie als linkswek uh, teruggekomen is. En dat we gaan kijken vanmiddag wat het gaat worden hier. Bloemendag weer een aanval op te zetten aan de linkerkant van het veld. Maar het is dan toch Allianz die hem overneemt. Allianz aan de rechterkant van het, van het veld. Remco Zeil die van. gooit de bal door nou, dan naar, uh, naar de. Uh, naar uh, Govert Haaland. Gover die zet die bal voor. Maar dan moet als we wel Assel bij komen. Als we wel Ze moet die bal nu wel plukken. uit zijn aan. En meteen een snelle voortzetting op, uh, op uh, Rick Kuyt. Rick aan de rechterkant van het zand. Gooi je er meteen diep en ver voor. Maar die is veel te ver. Die bal die, die zeilt ernaast. Uh, en dat betekent uh, dat die aanval afgeslagen is uh, van de promenaal. En dat dus uh, de, de scheidsrechter de, de, grens, uh, de doelman van Allianz een bal kan gaan ophalen. Maar die bal die is uh, ver weg. En dat betekent uh, dat uh, op dit moment dus uh, het spel stil ligt. En dat we hier gespeeld hebben. Een kleine zeven minuten. Met het stand natuurlijk 0 tegen 0.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 See King without a heart King without a heart Heaven don't boast, no heaven don't boast. The jewel, the pretty jewel, I just pawn.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 No, I can't start moving on.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 Dat was Fabiana Dammers. Een dame die hier bij ZFM even langs kwam om een stukje te spelen en een stukje te zingen. En dat is nou achter mij zeg maar op een bank. En dan heb je alleen maar een microfoon en een beetje een versterking nodig van een akoestische gitaar. En hopla, daar kan je gewoon heel erg leuk spelen. Ik probeerde dus net even te kijken of ik het circuit kon benaderen, maar dat gaat niet lukken. Er zit er één van ons zitten bij een persconferentie en wat daar allemaal besproken wordt... Dat is nog, vooralsnog, even een geheim. Nou, we wachten dat allemaal af. Eerst even kijken of er nog wat op het plein nog uh, wat, wat, wat te horen is. Te gooien, Ik hoor Pascal IJsseldoor in ieder geval. De meesterband gaat uh, spelen. Nou, laten we daar maar eens even dan een stuk naar gaan luisteren. Woo! Wij zijn de Joyce Meister Band en we gaan het langzaam opbouwen. We beginnen met wat, uh, wat cement uh, in de achtergrond en nu hoort onze bassist Jack. Oké, okay, laten we even wat drums erbij gooien. Sven, dames en heren, op drums, yo. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Met gitaar. Yo, men op gitaar. Oké, okay, we voelen nog een beetje, een beetje vocals erbij. Maar er staat niet meer. Want er is waarschijnlijk gescoord bij de brevers en Bloemendaal tegen Allianz. Zeg het maar, En hier is in de 20 minuut de stand op 1-0 gekomen voor Bloemendaal. Dankzij een goal van Tim Jones. Het was Joost Hofkran aan de linkerkant die de bal kreeg. Die zag Sander Boom gaan. Sander Boom gaf hem schitterend uh, op, uh, op Tim, Tim Jones. En Tim Jones pakte de bal aan en lopte hem over de keeper uit die uit het doel kwam. En zo staat het hier in de 20 minuut op 1-0 voor Bloemendaal. Do it. And in my head I paint a picture Tot zover even de meesterband. Maar we gaan uh, straks uh, er nog uh, veel meer van horen. Eerst even wat andere muziek. Hier zijn de mannen van We Cook We Fire. ze zijn volgende week donderdag in het Patronaat te bewonderen. Met hun nieuwe single The Science Industry. Maar we doen het nog even met deze. De Superstar. basement We gaan hem weer eens even fijn onderbreken, deze We Cook with Fire. Want als het goed is, is er weer gescoord bij Bloemendaal tegen Allianz. Het stand met 1-0, Jerk zeg het maar. En hier is de stand 1-1 geworden in de 25e minuut. was het Allianz via Remco Verzeil die de stand op 1-1 bracht. Dat is namelijk aan de linkerkant van het veld. En die bal die kwam achter de verdediging van Remco Verzeil. Die kroop er tussendoor. En die, ging zo, die maakte hem zo goed af dat de stand hier geworden is in de wedstrijd. 1-1. legendarische jaren 1981 was dat de Genesis en cap. Daarvoor was het uh, niets anders dan We Cook We Fire met uh, inmiddels daar ook een tussenstand uh, bij de BBC Bloemendaal. En niet te vergeten, Allianz 1-1, kent de tussenstand. We gaan eens even kijken op het uh, plein waar Joyce Meister bent aan het spelen is. Want als het goed is, is er weer gescoord bij de BVC Bloemendaal tegen Allianz. Tjerk, zeg het maar. Dit is een stand uh, 2-1 geworden in het voordeel van, uh, van Bloemendaal. Het was Jan uh, die hem uh, erin drukte. Goeie actie van Jan. hij draaide goed weg. En het was een assist aan de rechterkant van Kuit. Kuit die gaf uh, watersnel gaan. En watersnel gaf hem goed op uh, Paltjean. Op Paltjean draaide om zijn man heen. En dat betekent in de 35 minuten dat de stand hier 2-1 geworden is. verkeer bij van Zandvoort AB Radio. De twee zenders die vandaag de Runners World circuitrun uh, uitzenden. Uh, uh, uitzenden. Want, uh, en dan hebben we ook nog een speciale artiest die we daarvoor hebben uitgenodigd. De Cosmic Carnival is vandaag de Runners Up. run artiesten van deze middag. Shared Love Audio overigens. Uh, weer terug naar het circuit waar Roderick de Veen zit. Roderick zeg het maar. Ja, waar de lopers ook nog steeds uh, binnenstromen. Ik zei het al, het is één lange lint. Ja, en die... Uh... Ja, en die komen maar binnen en die blijven ook maar binnenkomen. Het is echt uh, een fantastisch gezicht en ja, uh, een ware uitputtingsslag. Um, Even wat leuke feitjes. Um, we hebben vandaag 12.000 mensen meegedaan. Was dat in het eerste en het tweede jaar nog 10.000. Dit jaar kon de organisatie dus rekenen op 12.000 inschrijvingen. Veel jeugd en ook burgemeester Niet Meijer die zojuist een persconferentie uh, uh, bijwoonde. En ook daar eventjes een woordje dus van... Uh, ja, we zijn heel blij dat, uh, dat dit evenement toch naar Zandvoort is gekomen en dat het ook echt Zandvoorts is. En het wordt steeds uh, Zandvoortser, want ja, het is natuurlijk ook zo dat uh, ja, het dorp ook mee gaat doen, uh, ondernemers mee gaan doen en uh, Zandvoorters mee gaan doen. En burgemeester Niek Nij is daar natuurlijk als uh, eerste burger van Zandvoort verschrikkelijk trots op dat Zandvoort ook echt zo'n mooi evenement heeft. ...en ook zo leuk meewerkt met het evenement. Dus een, uh, een hele tevreden burgemeester zojuist. Ook de organisatie is hier tevreden. Uh, alles is goed verlopen. Uh, het weer was in ieder geval... Uh, wat, uh, ...wat de renners zeiden, uh, ietsje minder. Uh, vorig jaar was het een stukje mooier. Eigenlijk maakt het niet uit, want die mensen blijven toch naar dit evenement komen. Ja, Want hardlopen op een, uh, op een circuit, ja, dat gebeurt volgens mij nergens. En daarom is het ook een van de populairste lopen, omdat je zand hebt, uh, zee... Uh, je hebt een stukje asfalt, je hebt een stukje duinen. Dus dat maakt deze loop zo aantrekkelijk voor de meeste lopers. Oké, okay. nou dan zijn we weer wat dat betreft even bij. Uh, het ga, zijn er nog activiteiten straks op het circuit zelf? Um, nou, op dit moment worden er checks uitgereikt. Ja. Uh, voor de goede doelen, daar zullen jullie later op de middag vast meer te weten over komen. Ja. Uh, dat wordt gedaan door de Rotary Zandvoort, ook zo'n Zandvoortse organisatie... die natuurlijk zijn bijdrage levert aan de goede doelen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat het allemaal wel heel erg goed loopt. Oké, okay. nou dank je voor dit uh, moment en uh, we spreken hier zo nog wel eventjes. Dankjewel. Dank je wel. Ja. Oké, okay, dat was uh, Roderick de Veen. We gaan weer eens even naar het plein, want daar speelt de Joyce Meister Band. We zijn we alweer aangekomen bij het laatste nummertje van deze set. En uh, natuurlijk is dat These Boots Are Made For Walking. Even een applausje natuurlijk voor alle renners. Want uh, dat is natuurlijk wel hartstikke goed hoor. Even van ons. Nou, ik hoor net iets heel moois. Ik vind het wel even de moeite waard om even tussendoor te vermelden. Amanda, uh, die is aan het fietsen. En uh, Amanda is uh, lichamelijk gehandicapt. En zij fietst voor een goed doel. En um, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als u een steentje wilt bijdragen, dan kunt u daar in een potje wat geld stoppen. En dan uh, gaat het allemaal naar het goede doel. Dank u wel. Kijk, dat wou ik nou net zeggen, maar Joyce is maar voor. Uh, Amanda Pellerin inderdaad uh, voor het uh, revalidatiefonds, maar ze heeft een uh, lichamelijke beperking. Nou, uh, Joyce Meisterband nog één keer met natuurlijk het uh, verhaal van these, made, these Boots Are Made For Walking. Het komt niet helemaal uit de verf, heb ik uh, in de gaten, dus uh, we gaan even wat anders uh, doen. Uh, dat gaan we even doen met uh, Roy Haldeman, uh, want uh, ja, hij is CFM-medewerker. Ik zal even een beetje half, uh, want anders zie ik hem niet zitten. Roy, want uh, jij bent een van de dapperen die vandaag hebt uh, meegelopen in uh, de Squeerun. Op yeah, het of, of het hele parcours van 12 kilometer. Het hele parcours van 12 kilometer heb ik gelopen. Uh, ja. Ik en? zag jou ook nog voor het raam staan namelijk toen Oh, je... oh dus je kijkt toch wel even ja, deze richting even ja, op. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je keek overal naartoe, je kan toch niks te doen. Oh, ja, wat, wat, nee. oh, ja, ja, ja, je was aan het lopen, maar meer ook niet. Nee. Uh, Roy, uh, je doet hier uh, bij CFM dan voor de mensen die uh, bij AB Radio ook mee zitten te luisteren. Roy Halleman is een van onze medewerkers bij CFM. Hij is een techneut. Uh, staat er uh, vaak zaterdagsmorgens, uh, staat hij dan al, uh, nou een uur van tevoren, is hij dan al aanwezig. En dan gaat hij de bol in elkaar zetten. Maar wat, hoe laat was hij er nou? Was hij er ook uh, vrij? Op tijd bij? Ja, ik was er dikker ook vrij op tijd bij, want ik heb gisteren toevallig nog net een van de laatste kaarten kunnen krijgen yeah. om mee te lopen. Dus ik moest ik me wel vroeger melden. Het begon pas om 1 uur. Yeah. Ja, en ik moest me om 12 uur melden, maar ik was om kwart voor uh, elf was ik hiervoor voor aan het schoonmaken, omdat er allemaal glas op het uh, veld stond hiervoor, yeah. op het Gasthuisplein. Yeah. Dus, dus toen ben ik even met uh, een andere CFM-medewerker, Ben, uh, wees schoonmaken hiervoor. Ja, ben je zonder veld. Ja. Ah, Oké. Okay. Um, en nu heb jij deze circuitrun gelopen. Was dat de eerste keer? Of ja, dat had was je de eerste keer. Dat is de eerste keer. Hoe heb je je voorbereid? Want daar uh, wil ik het eerst uh, nou, over heb uh, één keer gelopen. Vorige week gelijk een gelijke wedstrijd van 10 kilometer. Ja. Daarvoor had ik niet getraind. En, uh, niet getraind ook, ook niet? Ook niet. Ja, ik denk, nou, je gaat wel uh, wat, uh, wat uh, van tevoren toch een beetje trainen uh, lijkt me. Ja, of doe je dat niet? Uh, dat ik, doe ik meestal in de zomer. Ja. Maar uh, in de winter werd het met te koud. Dus had ik eigenlijk helemaal geen zin meer. Ja, ja nu uh, ben ik gewoon weer wel een begonnen. beetje discipline natuurlijk. He? Als je wilt ja, lopen, dan moet je eigenlijk elke week lopen. Eigenlijk wel. Is het, uh, is het leuk om te doen? Ja, ik vind het van wel. Ja? Ik kan natuurlijk uh, de muziekboulevard hier voor op mijn oren staan. En daarvoor had ik um, er gewoon ook nog een jazz op staan ja, ja, ja. en daarna gewoon kenmerland. Zaterdag in Kennermerland. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus, uh, dus je hebt wel. Uh, oh, je hebt uh, gewoon ons aangehad uh, onderweg. Ja. Dus je hebt wel het een en ander meegekregen. Ja, ja, dat ei of de tijker had meer. De kracht om nog eens een stukje harder. Oh, te gaan Ja, moment. dus dat is wel een inspiratie inspiratievol muziekje voor je ja. ergens. Waar zat je toen? Toen, uh... toen, toen uh, liep ik op de boulevard. Dat was net van het strand af. Oh, dat is, uh, dan, dan heb je, had je het zwaarste gedeelte net gehad. Ja. gelukkig wel. <coughs> Sorry uh, mensen thuis, maar het, uh, het stemmetje van Jaap Koper is niet van die aard. Uh, dat heeft hij al het hele weekend, heeft hij daar een last van. Maar uh, als jij dus. ...op het strand uh, geweest. Uh, geweest. Uh, ja, zwaar? Ja, het uh, strand vond ik zelf het <coughs> zwaarste gedeelte... ...want dan uh, liepen de mensen die liepen voor je... ...en daar zitten dan voetstappen in het zand Dan probeer je door te lopen, maar er je weer wat. Mm -hmm. En dan staan er mensen nog aan de zijkant... ...en denk je, je kan ze Nou, er staat weer publiek in de weg. Yeah. En er komen <coughs> honden je achterna rennen, dus dat is ook, ook wel nog. irritant. <coughs> ja, en dat nee, was wel het zwaarste gedeelte... ...maar ook wel het gezelligste gedeelte. Het gezelligste gedeelte was daar. Uh, hoe lang heb je het erover gedaan? Ik heb er een uur en een kwartier over gelopen. <coughs> dat is toch wel redelijk... Uh... Ja, de, vorige week had ik de 10 kilometer. Die was een stuk sneller. Dat mm -hmm. was 48 minuten. Ja, maar dat is uh, volgens mij op harde ondergrond, Ja, maar dat was ook op een plattegrond, ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, Jaap Kerkman, die zit aan de andere kant uh, naast uh, mij. Pak even een fijne microfoon. Ja, ik zal hem even dichtzetten, want anders dan uh, de mensen thuis het ook allemaal. Uh, Jaap, want uh, jij hebt op het parcours gestaan... Je hebt ook even uh, B-zetters uh, lopen spotten. Ja, er waren toch wel heel veel bekende. En ook, ook mij onbekende Zandvoorters. Maar ik wil toch nog een paar noemen. Ren René Paap, onder andere van uh, Leo Heinoos, van het Casino. Ja. Zijn broer Arthur. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, Pieter Keur. Onze oud-prof oh, die, die uh, ja. toch nog wel over nodige conditie beschikt. Ja. Voor de rest zag ik agent Michiel van der Wal. En uit de waterman die hier nu zit in de studio, Roy Haldeman. Ja, ook. Maar de meest bijzondere was van mij toch wel Domenee Sjaak verwijst, die vanmorgen gepreekt heeft. Ja. En vanmiddag nog even de, de 12 kilometer liep. Als je keek op het, op het Grasrijnsplein en je zag de mensen zo vanaf het bovenaf komen, dan was het net de Elfstedentocht. Mannetje aan mannetje, vrouwtje aan vrouwtje. Het was echt een, een evenement waar Zandvoort nog jaren van kan profiteren. En waar het naar kijken fantastisch is. Het meedoen lijkt me wat minder. Althans voor mensen met een omvang lichaam zoals ik. Maar... Dit is een evenement wat soms voor moet gaan koesteren. Want dit is werkelijk fantastisch. Ja, naast me heb ik staan Tiander uh, Turpijn van, uh, ja, ja, van de Joyce Meister Band. Goedendag. Uh, hallo allemaal. Ja, ik heb uh, even wat, wat, wat dingetjes uh, eruit uh, gepikt. Ja. Dus zoals uh, de laatste, of, uh, uh, uh, welke was dat even? Want ik ben Die, uh, die graag... bootstap, make voor walking. Ja, en uh, ik had ook geloof ik, uh, nou ja, ik ben even de, de setting even kwijt. Maar uh, hoe vond je het uh, gaan daar uh, op het plein? Want ja, het was een heel leuke feest hiervoor. staan stonden mensen voor ons, achter ons. Het was bar koud. Maar, ja? het werd, uh, werd maar is dat je wel hard. de moeite waard? Ja, het is wel de moeite waard. Leuk ja. om al die mensen voorbij te zien rennen. En uh, iedereen enthousiast. Dus, uh, dus als je thuis zit, kom je hier naartoe. Ja, want je, je zit er sinds kort zit je erbij ja, bij zit er deze band. Ja, ik heel kort bij. Sinds, ja. uh, sinds een paar weken zit ja. ik erbij. En uh, hoe bevalt dat? Ja, het zijn leuke mensen. Joyce ja. is natuurlijk een leuke front, uh, frontdame. Ja. Ja. En een uh, fantastische stem. Dus het is leuk om erbij te zitten. Ja. Om uh, mee te doen. Nou, heb je een uh, saxofoon? Uh... Ja, ik heb ja. een saxofoon. Ik uh... zal even improviseren. Wat ja, je gaat spelen? even kijken of dat werkt zo ja? voor de radio. Moet kunnen, denk ik. Uh, Tiander gaat even een klein stukje solo doen. Wat, uh, wat hij net uh, op het Gasthuisplein heeft uh, gedaan, gaat hij nu even zien uh, bij ons in de studio. Tuurlijk, geen probleem. Uh, hier een stukje, Tiander. Helemaal goed, Tianne uh, was dat. Ja, natuurlijk. Even een big hand voor deze saxofonist van, uh, van, de van de Joyce Meister uh, Club. Uh, nu even wat anders. Tot aan het nieuws. Uh, ja, ik krijg hem even niet uh, goed uh, onder controle. Maar dat zijn de treats. Tot aan het nieuws van drie uur. Uit de regio. Jouw keuze. GFL.